Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft grote fouten gemaakt bij de moord op een stel uit Wijteveen in Drenthe. Een jaar geleden werd een vrouw van 44 doodgeschoten voor haar huis. Even later gebeurde dat ook met haar partner van 38 die binnen was. De vermoedelijke dader Richard K. en het stel hadden ruzie over de verkoop van een huis. Bij de politie werden zo'n 80 meldingen gedaan, onder meer over intimidatie en bedreiging. Maar die werden gezien als losse incidenten waardoor de politie niet goed door had dat de ruzie helemaal uit de hand aan het lopen was. Het is veel informatie, het komt op verschillende momenten binnen. Soms ben je op straat en, uh, en spreek je iemand. Uh, nou, uh, denk je er dan ook aan om dat in het systeem vast te leggen. Mensen hebben gebeld naar het regionaal servicecentrum. Ja, dat wordt dan uh, uh, dat komt niet altijd in het uh, goed in het systeem. Ook had Richard K een wapenvergunning die had ingetrokken moeten worden, maar dat is niet gebeurd. Het Drents Museum gaat vandaag weer open. Zaterdag werden vier gouden Roemeense topstukken uit het museum gestolen. En daarna ging het museum op slot voor onderzoek en herstelwerk. Het museum is blij dat ze weer bezoekers mogen ontvangen, maar heeft er wel een dubbel gevoel bij. We hopen natuurlijk heel snel dat de spullen terechtkomen, ongeschonden. Want dat is voor ons het belangrijkste, hè? dat de spullen ongeschonden weer, uh, weer terug kunnen naar, uh, naar onze Roemeense collega's en naar de Roemenen. Dat is het allerbelangrijkste. Dus we hopen ook dat er heel veel tips ook nu weer naar de politie gaan. Dat iedereen meehelpt. De politie heeft drie verdachten opgepakt. Van twee van hen heeft de politie foto's en namen gedeeld. De politie wil weten of iemand ze heeft gezien na de inbraak. En er komt een reddingsplan voor de Nationale Vuurwerkshow in Rotterdam. Het lijkt erop dat die show gaat verdwijnen. Maar als iedere Rotterdammer één euro geeft, dan kan die blijven bestaan. Dat is in ieder geval het plan van de VVD in de stad. Nou, niet iedereen vindt dat een supergoed idee, hoorde stadszender Open Rotterdam. Ik woon met het zicht recht op de Erasmusbrug. Dus alles wat daar gebeurt, uh, dat heeft mijn uh, instemming. Ja, maar wat ga je dan nee, krijgen? Ik. Ja, ik ga daar geld geven. Ik koop zillende dosjes. Ja, zou u meebetalen, stel u zou meebetalen. De euro is voor mij ook geen probleem. Dat, dat zou ik zo doen, ja. Niks. Dan koop <laughs> ik zelf een dosie. En dan ga ik vijf minuten naar buiten en ga ik weer naar binnen. Ja, dan moet deze man wel goed over zijn schouder kijken... want Rotterdam heeft al een paar jaar een afsteekverbod. Het weer dan. Het is best koud. De temperatuur ligt in het hele land rond het vriespunt. Verder blijft het vandaag bijna overal droog. De zon piept er af en toe ook nog even tussendoor. En het wordt een graad of zeven. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 So here, and the night it is a Two lovers lie with no sheets on their bed, and the day.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 Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Geldautomaten waren vorig jaar opnieuw te vaak buiten werking, blijkt uit cijfers van geldmaat. De automaten moeten 97% van de tijd werken, dat lukte alleen in februari. Voorafgaand aan de moorden in Wijtenveen heeft de politie grote fouten gemaakt, staat in een rapport. Er werd niet goed omgegaan met meldingen over de ruzies die Richard K. had. Boeren zouden eens kunnen afhaken voor de stoppersregeling, nu duidelijk is dat de voorwaarden minder gunstig zijn. Daarvoor vreest het kabinet, volgens Haagse bronnen. Binnen de regeling zouden boeren alsnog 15% stikstof uit mogen stoten, maar de Raad van State haalde daar in december een streep door. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog en het wordt vandaag een graad of 7.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 Oh, I'm don't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 For summer, baby But I got your number, baby